7 kilometer. BFM. Extra weekend. Zo Wist u dat in Nederland 400 miljoen kippen en varkens tijdens hun leven nooit naar buiten komen? 400 miljoen! Dat is toch ongelooflijk! Daar moeten we iets aan doen. Landbouwdieren hebben het recht om dagelijks gezond buiten te leven. Steun de Grasburgerorganisatie en stem vandaag nog op grasburger.nl. De Volkskrant heeft deze zaterdag een special over pubers. In het magazine vertellen ze alles. Wat vinden ze, wat doen ze, waar doen ze het van en waarom zijn ze toch zo braaf? Verder Femke Halsema over seksisme in de politiek en GroenLinks in de peilingen. En u maakt tweemaal kans op design van Maurice Mentions. Lees het in de Volkskrant op zaterdag. CVD's. CVD's. Deze week het 3FM Prijzenfestival. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Wat gebeurt hier? Hallo? Nee, jongens. Hallo? Hallo? Ja, hallo? is hij weggelopen? Nee, die man die in net was? Wat? Die ging een biertje halen geloof ik. Daarom kom ik je net verzuigen. Oh, dat heb ik weer, waarom kunnen die mensen nooit eens een keer? Ja, Gaatje, doe eens even rustig. Waarom al die paniek? Zometeen hebben we een lekker weekend. Lekker met je meisje en een biertje op de bank. oké, ja, oké. Okay, okay. cool. yeah. Extra Weekend! I've never like I'm obsessed I've just when thought of you Just been caught close enough. You got me stressing, incessantly pressing the issue. 'Cause every moment gone, you know I miss you. I'm the question and you're a the answer. Just hold me close, boy, 'cause I'm your tiny dancer. You make me shaking, I'm never mistaken, but I can't control myself. Got me calling. up and at so when I see you get so hot my common sense is out the door can't seem to find the light. take me you know it's said you feel it right take me on I could just tie up in your arms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 Mooi. He, heb, heb je dat vaker gedaan, hè? Ja, elke keer weer. Waarom er gewoon in, hè? He? Het is acht minuten over acht, vrienden. Het is het tweede uur van extra weekend voor... Uh, Wat voor is het in godsnaam? Vrijdag, oh, meestal. Ja. Het is vrijdag! Ja! Oh, heerlijk is dat toch? Dat is wel, als, je, als je hier staat en je hebt het extra weekend gevonden, dan kun je er de donder op zeggen dat het vrijdag is, Gerard. Heerlijk. Oh, vandaar dat bier ook. Ik snap het ineens. En, en, en, en Michiel. Ja! Oh. We hebben een G. We hebben een A. We hebben een S. En ook. We hebben een T. We hebben een gast, Tanja Yes, ja! in de studio. Oh. Ja. Wij staan niet te schreeuwen als twee uh, nou ja, losgelaten Sorry hoor. sujetten. Nee, het, is, nee, het is gezellig, cola en chips en zo, hartstikke leuk. Maar je zit wel me. een beetje te kijken van waar ben ik terecht gekomen. Ja, vind je het ja, gek? vind je het Michiel? Ja, ik ga zo twintig jaar terug in de tijd, joh. Zo'n klasse 5. Ja, ja he? heel leuk. Misschien gaan we zo nog een dansje wagen of zo. Oeh. We zijn echt de jonge, de jonge vogels, zijn wij. Ja. ja, echt wel. We kunnen het nog veel erger maken. Tanja Yes! Ja! Yes. Dat doen we niet, anders was het echt klasavond. die vind een heel heist. origineel man. Ja, sorry. sorry. <laughs> zo, Kerken! Jij doet even het interview, ik ben even weg. Want ja, Tanja, welkom! Hi! Uh, we hadden het er net al even over, want uh, het, is, het is voor ons ook een beetje echt een oude school die vrijdagavond met een biertje en een zakje chips. En uh, nou, zo meteen gaat het gel bolnootjes, erin: ja. de bollenootjes. Ja. En dan, dan ruik plaatjes. je al die deo. Ja, ik doe gel in Gero, oh. want gaan we gaan stappen vanavond. We gaan scoren. Nee, uh, maar we vroegen ons zo af inderdaad van wat heb jij aan de kant moeten zetten voor jouw reguliere vrijdagavond om hier naartoe te gaan. Ja. ja, helemaal niks. Eenzaam en alleen op de bank, want mijn man die, die speelt op het moment in theater in de Wiz. Ja. Dus uh, die moest spelen vanavond. Dus ik had hem eentje op de bank gezeten, heel zielig. Dus uh, jullie houden me een beetje uit mijn eenzame, donkere, duistere gat. Graag gedaan. Dank Dank Hoe, hij moet nog vaker moet spelen, toch? Nee, <laughs> we zijn heel, heel sociaal. Nu. Moet hij nou, nog vaker gelukkig. spelen? Ja, op ja, ja, ja, ja, op verschillende Ja, nou, Je al weet ons te vinden. Bunk, dus, uh, nou, fijn. Ja, dankjewel. Kost, het opvangcentrum. Zo, zo zijn we er ook weer. Ja. Ja, hoor. Net zo makkelijk. Als een lichtbrand zijn we er, weet je. Zo werkt dat hier. Dat is wel prettig. Nou, wat fijn. Maar dus je bent eigenlijk best wel vaak je eentje in het weekend dan. Ja, maar bij ons maakt niet zoveel uit of het weekend of door de week is. Hè. Het is allemaal... Uh, het is, we, we hebben geen vaste... Uh, Tijden, werktijden. Dus, nee, het is niet, het is... niet kantoordagen ik, en zo. Meestal weet ik ook niet welke... Het is dat je net zei, dan dat ik weet dat het vrijdag is. Maar... Als dat je geen flauw idee gehad. Nee, waarschijnlijk niet, nee. De datum moet je me al helemaal niet vragen. <laughs> nee. Dag, besef. Dag Besef, ja. Dag Besef is wel leuk. Ja, ja, ja. Je hebt een uh, nieuw tv-programma lopen. Undercover Lover. Undercover Lover. Ja. Oh, dat doe jij veel beter. Undercover Lover. Nu in de bioscoop. Nee. Oh nee, dat was nu, op tv. Dat nu is. op televisie. Dat Het is ja. Um... Veronica. Ja. Nee, dat doe je goed. Dat ja, doe je leuk. Zeg je dat nog een paar keer. We hadden het net al over bijsnappelen. Maar ik, ik uh, zie hier een toekomst voor, hoor. Dit is een uh, verdekte sollicitatie. Ja, ik kreeg namelijk net een mailtje of ik het even wilde inspreken. Als ik dat nog op de radio zeg, dan kunnen ze het eruit zien. Oh, wat goed. Ja. No, nou. yeah. Maar um, Undercover Lover, ja. Tanja, dat is een heftig ja. programma. Ik, heb namelijk, ik had je van de week aan de telefoon. En uh, ja. de aanleiding daarvan dacht ik, ik ga even kijken naar het programma. Heb je nog niet gekeken dan? Ik had de eerste aflevering gemist. Schandalig. Ja, niemand, <laughs> niemand die mij ook even pakt dat het programma op televisie is. Niemand. Er <laughs> hangen billboard's heel Nederland ik heeft het erover. wil jij een Jesus fax. Me. Undercover lover. Veronica. Ik zag het overal. Ik heb er gewoon omheen gekeken. Veronica. Dat is het volgens mij. Je kon het niet aan emotioneel. Je had het verdrongen. Nou geeft het niet hoor. Nee, maar, het is, het, is een, ja, maar uh, het is wel heavy. Ja, ook. Ik kan ja. me wel voorstellen dat mensen dat emotioneel niet aan kunnen. Ja, ja, Even alles ik ik op ik het ook. spreekwoordelijke stokje. Ja, ja. Het is na uh, Temptation Island weer een programma waarin, nou ja, je, je zoekt de grens wel op. Zij zoeken de grenzen enorm op, ja. Ja, maar, maar, maar jij presenteert het. Ja. Is dat bewust dat, dat jij dit soort programma's doet? Word je um, er, denk je, bewust voor gevraagd? Nou ja, kijk, op het moment dat je... Dit is natuurlijk een logisch gevolg. Als ik bij uh, Veronica uit Temptation Island presenteer... dat ze me ook voor dit programma vragen. Dus op zich is dat een logisch gevolg op dat andere. Alleen dat ze me in eerste instantie voor Temptation Island gevraagd, uh, gevraagd hebben. Dat weet ik niet precies waarom dat is, maar... Uh, uh, ik ja, ik vond het leuk om te doen. Leek, mm -hmm. mij, leek mij wel spannend. Is ook heel spannend. En lekker op een uh, zonnig eiland. Nou, hey. Ja, maar dan daar denken mensen altijd van dat het zo verschrikkelijk leuk is. Uh, je bent toch drie weken van huis. Dus een hoop gedoe. Ik moet mijn kind weer meeslepen. En dan weer iemand zien te strikken die daarop wil passen. En het is een hele organisatie. Dus uh, ja, dat is ook... makkelijker. Zijn maar er ja, het is wel lekker weer en uh, stranden. Dat en dan de... weer wel. Ja, maar ja, ik ben aan het werk. Dus ik heb er niet zoveel Precies. aan. Precies. Het lijkt ja, lekker. Ik sta maar... gewoon met mijn harses in de hitte, weet je wel, helemaal <laughs> weg te drijven. Ja, we doen het nog een keer. <laughs> nou had ik met dit programma mazzel, want ik zit bijna altijd uh, s'avonds binnen bij dat plasmascherm. Dus dat ja. was heel relaxed voor mij. <laughs> ah, een soort studiogevoel. Weet je erbij. Heerlijk. Dit is I mean, Temptation Island uh, ja. en dit programma. Um, ben jij zo'n verleidster? Nee, ik helemaal niet. Nee, nee. Daar ben ik ook heel slecht in. Maar je hebt je... al een beetje imago om je heen nu. Ja, nu dat, dat heb je dat je het, wel. het al gehad, mijn hele leven al. Maar met waar je het een vandaan vamp. komt... <laughs> Eén groot misverstand, ik zeg het je. Maar de, als je... De, je zit er min of meer met je neus bovenop... bij ja. hoe die stellen nou vaak toch behoorlijk de mist in gaan. Nou. Heb je dan eerder de neiging om te zeggen van... Ja, ja, ja, ja, doe het, doe het, doe het. Oh, smullen. Of wil je van... Nee, doe nee, het niet. Zielig, denk doe het de nou Ja, ik denk meer dat laatste toch wel, ja. ja. Ja, toch wel? Ja, joh, want weet je... Je gaat toch meeleven met iedereen. En ik kan me voorstellen dat er misschien mensen zijn die zeggen, uh, lachen, of als je thuis zit, maar dan heb je wat meer afstand. Ik zit daar dagelijks mee te praten en over hun allerdiepste zielsberoerselen, zou ik maar zeggen, dus ik kan me daar niet van distancieren, dus ik vind het heel erg als het fout gaat, ja, tuurlijk. Geld verdienen met vreemdgaan, is het eigenlijk? Ja. Ja, het is een soort indecent proposal, hè, dus kijken ja. hoe ver je gaat en uh, toch binnen de afspraken proberen te blijven, want je krijgt het geld alleen maar, die 100.000 euro, als je relatie in stand ja. blijft. Ja. Dus als hij sneuvelt, dan ga je even goed nog met lege handen. Ja, dat is waar. Je, je relatie moet wel uh, in stand blijven. Ja, dat is waar. Zo'n klein detail. Anders dan denk ik iedereen, ja, wat is het voor programma? Ja, lekker makkelijk. Ja, dat ja, dan, we dan nou kan ik ook. leg een bom om een relatie en je bent er. Nee, maar je moet, het moet natuurlijk wel echt een, een, een interessante uitdaging zijn. Dat vinden we leuk. Oh ja. Precies. Als er een dilemma is. Het moet ja. niet te makkelijk zijn, natuurlijk. Maar ik heb even zitten kijken, want het is bijvoorbeeld zo... dat uh, een van de kandidaten, of moet ik zeggen slachtoffers... ik vind dat dit sneu... <lacht> nee, het is, ze geven zich de vijfwillig ja, voorop. Die gaat in een bubbelpad liggen... en er komt dus een mevrouw die gaat... nou ja, bovenop uh, het gezicht zitten van de deel een beetje. <lacht> maar echt bijna echt benen in de nek en zo. En die heeft een oortje in en er zitten dan een paar dames in die zeggen... je moet nu dat en nou dat doen. <lacht> Ik vond het wel heavy, hoor. Die testdates, ja, die vind ik zelf ook wel heavy. Oh, die tweestrijden is heftig. Ja. Maar ja, goed. Je kan natuurlijk altijd zeggen van... ja, rot is op, daar heb ik geen zin in. Ja, maar hallo. Als er iemand inderdaad gewoon zo in je gezicht zit... Ja, als je het leuk vindt, moet je het vooral wel doen natuurlijk. Want dat heb ik... ik heb Bij Temptation Island heb ik het heel vaak over gehad... met mijn eigen vriendinnen. Zit je te kijken, zou jij het doen... Ik zou het niet doen. Maar, ja, dat zeg je nu, maar ja, ondertussen... We, maar, maar, is het is toch ook zo, jij zou doen. Dat zet, zet dus. vier mannen die, die uh, uh, verlaten zijn van, van, van, van alles en iedereen... op een prachtig tropisch eiland, gooi de drank in... en, en uh, twintig uh, halfnaakte vrouwen die inderdaad echt vol in je gezicht gaan zitten. It, it, it, it, ja, je moet en in, nee, mannen en heel... vrouwen gaat dat ook op. Ja, he? het, ik, ik redel nu vanuit... Uh, nou, inderdaad, er zijn foute vrouwen zitten erbij. Vrouw. Nou helemaal niet. Ja, die nou, zijn niet nou. als die mannen. Maar ja, dat, het is gewoon het, uh, het beestje, zeg maar. Wij hebben die neiging nou eenmaal met z'n allen om... Uh, en hou dat beestje dan maar eens in het kooitje. Precies, dus dat is de uitdaging. Vond je dat mooie beeldspraak? Ik vind het ja, heel mooi mooie Ik zit hier <laughs> ja. te, stil te genieten van ja. jouw beeldspraak. Nee, maar de, ik, ik, uh, uh, we hebben ik. Je, je zei uh, slachtoffers, ik zeg kandidaten, maar je moet wel heel stevig in je schoenen staan wil je dit soort programma's... en ook undercover lover weer overleven. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Mensen die daar aan meedoen willen blijkbaar iets onderzoeken... van hun relatie of van zichzelf of alleen van de ander of überhaupt. En uh, ja, dat krijg je in een soort geconcentreerde versie. Krijg je dat uh, voorgeschoten. Dat is een soort, uh, ja, het is een co soort concentraat van wat het werkelijke leven is. Ja, en dus je, ja, wij smullen. Je doet wel wat levenservaring op, kan je wel zeggen. <laughs> nou, ja. dat. nou, dat. Nou, een soa of drie. Maar het is inderdaad, het is wel zo'n programma... en het is altijd de vraag, weet je, dat is zo luk, ik zie het er helemaal gebeuren. Jij op de bank, zou jij het doen? Dat gaan mensen zich dus thuis aan ja, elkaar vragen. Hebben jullie het nooit thuis gedaan? Zou jij het doen? Dat een vrouw bovenop zich gaat zitten en ik er aan toegeef? Ja, nou, maar zou, je mee, zou, zou jij meedoen aan uh, Temptation Island of Undercover Lover? Nee, nooit. Maar stel dat je erin zou zitten, zou je dan... Nee, nooit. Ja, natuurlijk. En daarom doe je ook niet mee. Precies. Nee, want ze zijn wel gescreend daarop. Heel slim. Ja. En zoeken jullie de labiele types uit? Waarvan je nou, denk, nou, het is in een uh... Kijk, die mensen gaan door een uh, psychologische test heen. En alles wordt helemaal door een psychologisch team begeleid van A tot Z. Dus de bedoeling is om uh, toch een selectie te maken van mensen... die dit mentaal wel aankunnen. Het is niet de bedoeling dat er ongelukken gaan gebeuren of zo. Nee. Er is ook altijd uh, daar te plekken een psycholoog aanwezig met een heel team... Die dat een beetje proberen te begeleiden. Ja, dat is het en, natuurlijk uh... ook weer een ontzettend knappe vrijgezel, die psycholoog. Nou, nee hoor. <laughs> <laughs> Moet je Vertel, zien. wat is er aan de hand? gaat op schoot zitten. <laughs> en daar begint het oh, al. Achter ja. ah, ah, ah, hetzelfde geheim <laughs> hoor. <gaat> het <laughs> Bij de psychologische test. Nou, nou Tanja is dan... yes in de studio bij Extra Weekend. Gezellig. Uh, zometeen gaan we nog de reality check met je doen, Tanja. Oh, wat is dat? In godsnaam. Nou, nou, zeggen Mark, we lekker borst niet. Borst hem maar uit, ja. oh. Oh. the clouds. Of de Sint is coming. Ja, maar hij is er nog niet. Ja, maar ik vind dat die pepernoten nodig. hebben. Gewoon... Zodra ze zingen, de Saint is hier. De Saint is, is coming, heen. ja, ja. Zichins komt, komt de, de, stoomboot de... stoomboot uit Spanje. Ja, ja, klaar. <laughs> nou, goed. He, maar, dus, uh, Green uh, Day You Two en de are coming. Het zou Sinterklaas kunnen zijn, <laughs> no, mensen. Oh, oh, parezen, parezen oh. De Het is tijd om 4 uh, keer 3 te sms'en. Naar nou, 4 keer 3 uh, zeg je dat goed? Nee. SMS, uh, je naam, leeftijd en prijzen naar 4x3. Dus je naam, leeftijd en prijzen naar 4x3. Dan bellen we weer zo meteen terug en dan mag jij dat rad draaien. En dan gaat Tanja Yes het rad stoppen. En daar waar die op stopt, dan mag jij een prijs uitkiezen. Oei, oei, oei. Mooi, hè? Schitterend. Ik kan ja. nou al niet wachten. 4x3, dat is het SMS-nummer. Dit is It's Raccoon.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 got to let her go now or we can't help you brother Then weekend We can't help you, brother Sorry, spat er even uit Is het uh, ghetto gevoel van Raccoon is, hè? <laughs> yo, brother Prachtig, yo, brother, what's up? Raccoon was dit, inderdaad <laughs> Bro, <laughs> Mooi, Tanja Jaske kan veel beter Duits dan ik, volgens mij. Ah, maar natuurlijk. Oh, dan gaan we dan... Uh, Hoe kan dat? Waar haal jij je Duitser goed van? Ik ben Duitser. Echt waar, nee, joh? Ben jij Duitser? Ja. Ga toch weg? Ja, sorry. <lacht> <lacht> span oh, me zo. <lacht> maar wanneer... Nou, daar gaan we het zo over hebben. Sorry, er komt even iets heel oh, ja. erg tussendoor. door. ben geboren in Karlsruhe. Ja. Kralen Kralen. geboren. Oh, sorry. Nee, ik moet dat niet met die, uh, met die vorm. Dat is, niet zo, dat is niet zo aardig. Voel Wel, je je weer Duitser of Nederlander? Een beetje van allebei wat... Even, wel, even opletten met ons repertoire voor de avond, dat is niet waar. Nou, we gaan allemaal even naar uh, Annemiek. Annemieke? Hallo? Hallo. Hoi. Annemieke! Woe! Ja, hallo. Zeg eventjes hallo tegen Tanja, Annemieke. Hallo, Tanja. Hallo, Annemieke. W wist jij het, Annemieke, dat ze Duits was? Ah, uh, nee, ik wist het niet. Nee? hè? Nee. nee. Ik, ik ben ook. Uh, er is er niks wat het weggeeft? Blijf eraf. Of zouden de ledenhozen moeten zijn? Maar... <laughs> <laughs> ja, maar ik was niet onder tafel gaan. Jij hebt net een, een ik, laten vallen. <laughs> ik moet niet effen mijn bierfieltje vallen, <laughs> vind je. Ja, okay. Nou, het is nou, uh, spannend. Uh, we gaan ja. aan het rat draaien, Annemieke. Nou. En daar gaan we dan. En even stop roepen Stop. Nee, Tanja moest het uh, oh, over, Of overnieuw! Oh, Jij moet het uh, rat uh, stoppen. Oh, dus je oh, kan ook even wat stop roepen of. Huit! <lacht> <Stop. Halt. lacht> oh, ja! Ja! Waar ja. staat die op? Ja, kerst. Kan iemand zeggen waar die op staat? Um, CD zie ik hier. Op CD! CD. Nou, dat betekent dat jij mag kiezen uit... Uh, ik hey, kan iemand mij even een papier geven. Want ik ga ja, een momentje. Een <lacht> rotzooi hier. Oh, Anne... oh, oh, oh no! Jij mag kiezen uit de CD van Christina Aguilera, Back to Basic... of Justin Timberlake, Future Sex, Love Sounds... of ik in de Disco met het laatste album... of die fantastische CD die van begin tot eind goed is... waar geen verkeerd nummer op staat... en waar we er net een track van gedraaid hebben. Ik zou het wel weten als ik jou was. Het nieuwe album van Robbie Williams, Rootbox. Jij mag het zeggen, Annemie. Rootbox, natuurlijk. Dat is yeah! goed beantwoord. Yeah! <laughs> Oké, okay, kom, hij komt naar je toe in een speciale anonieme bruine envelop. Nou, dankjewel. En dan staat de Annemieke op en dan weet je dat die voor jou is. Nou, geweldig. Heel hartelijk bedankt. Heel veel plezier. Dankjewel. En de uh, rest ons nog te vragen wat je gaat doen dit weekend. Uh, ik probeer eerst de file uit te komen. Nee, en, zijn uh, jullie er nog in, joh? Ik sta er nog in, A59. Och jee. Ja. Uh, dat dus en notering. Wat een ellende. Ja. Oh, yeah. Sterkte En dan mee. ga ik lekker uitrusten. Oh, heerlijk. Oké, okay, nou, stuur een foto. Nou, dat zal ik doen. Dus. Waarvan? Van je uitrusting. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> dag, Ramiek. Doei. Dag. Zo. Nou, we prijzen ook weg. Dat scheelt weer straks meer prijzen. Goed hoor. Heb jij een cassette recorder of een cd-speler of een, een mp3-speler in je auto, Tanja? Een uh, cd-speler. Onderwets, gewoon cd, geen mp tje gewoon echt cd'tjes. Cd'tjes, ja. En wat ligt er allemaal in je auto, aan cd-materiaal? Oh, god. Uh, ik, heb een, ik heb een doosje meegenomen met mijn cd'tjes. Dat doosje is toch wel mee? makkelijker als je je doosje even bij hebt. Ja, dat, ja, dat is altijd ah, handig, hè? Ah, ah, ah. Nou, ah, dan je, er, je het doosje open. Ha, ha, ha, ha. Kijk. Oh, je hebt echt zo'n mapje ook. Ik heb echt een mapje, ja. Oh, jij ja. houdt er al keurig bij. Maar dus je, je hebt thuis wel. allemaal van die lege hoesjes. Dan wil je thuis een deetje opzetten. Dan pak je het hoesje. Ach, shit, zit dit mapje in de auto. Ja, laten we, dat maar, laten we daar maar vanuit gaan. Dat ik overal hoesjes bij, heb je. Ja, veel <lacht> ja, kopietjes. Allemaal, uh, ja. Maar, nee, maar vertel, wat, wat heb je er zelf met eigen stift opgezet? Uh, welke kopietjes heb je bij je? Uh, nou, ik heb van alles nog wat bij me. Ik heb uh, Madonna bij me en uh, Nika Costa. Oh, goed. Oh. Ik heb, uh, oh ja, um, ook wat ik ook heel veel draai op het moment is uh, Gavin de Gros. Mm. Ja. Uh, Craig David heb ik hier, Amanda Marshall. Oh, mooi. Uh, Janice Joplin, ja, het is echt voor oh. jullie tijd, sorry. Nou, hey. ja. nou, We oh, nou. zitten midden in Janice Joplin elke avond hoor. Ik zit in een uh, ontzettend ah. joplin-periode. Nou, don't you know ja. that you're nothing more than a one-night stand? Sorry. Maar wat ik er wat ik, wat ik helemaal te gek vind en jij ook, heb ik begrepen, ja. is uh, natuurlijk... Zal ik jullie even alleen laten? <lacht> ja, ze zitten is het... zoeken nu, hè? Oh. <lacht> nee, in mijn mapje, in mijn mapje. Is natuurlijk Squiddy Polity. Ja, ik vind het zo leuk, want we hebben het over Squiddy Polity. Hij staat een... gewoon op jouw cd. Ja, ik heb een cd uit sinds vandaag. Ja, ja je, dat is wel stoer. Niet. Ik vind het zo stoer. Mag ik hem houden? Uh, dat is mijn extra. <lacht> <lacht> <lacht> ja, je zegt nou, geen nee, nee, natuurlijk. Een, nou, een nee. flesje chardonnay uh, geritseld ja. hier. Ik denk dat ze een je dat gaat ook nog wel mee. Tegen Tanja kun je geen nee zeggen. Dat lijkt me een duidelijk verhaal, Geer. Hè? God, die heb je nog nooit eerder gehoord. Ha, ha, ha. Um, uh, maar maar het, het leuke is dat uh, Squiddy Plitty is echt iets wat... Ik, ik was een jaar of zes en toen kocht ik dat. Ik was even ja. op de ja, winkel. Ik was drie, denk ik, zoiets toen in die tijd. Huh? Het <laughs> vond me heel erg stil. Ik ben 28, dat kon iets niet. Ja, toch? Nou, um, <laughs> God, dankjus. leuk. leuk. leuk. ziet er nog goed uit voor je. ja, ja, ja. dankjewel. <laughs> hey, en, um, uh, maar, uh, wat, wat, wat voor herinnering? Hoe oud was jij toen dan? Ja, weet ik veel. Ik weet... weet jij echt precies hoe oud je toen was? Toen... Ja, ik was een jaar of zes. Echt waar, nee? Ik was iets ouder. Iets, iets ouder. Ja, nee, ik heb een de album thuis. Cupid and Psych 85, daar staat hij op namelijk. Oké, okay, nou, ik vind het leuk. Gaan we hem gewoon, zullen we gewoon Absoluut uh, rijden? Absoluut, ja, absoluut. Okay. Ik moest al denken, een beetje het, het geluid van een, uh, een heliumballon als hij zang hoort. Maar H uh, heb je hem op single of op cd? Of... Uh omdat je hem op Singel hebt gekocht. Ja, ik heb, ik heb het Singeltje, ik heb de 12-inch en ik heb de CD. Jezus, Zullen no, we, we een een gewoon de CD doen anders? Ja, we doen gewoon de CD. Die, maar de, die gaan, gaan we zo meteen draaien. Maar nu eerst voor Ja, wat nou weer? Kijk eens op de klok. Het is vrijdagavond. Oh, Oké, okay, zover maar. Half negen. Oh, ja, ja, klopt. Oh, Gerard en Michiel gaan het nu doen.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 En het gebeurt nog echt ook. Ik weet het, is, ja, ja, het is al je al je hier voor mijn uh, school gebeuren. Dit dus is gewoon niet gefaked. Ik heb je toch even mee, Toya? Uh, ja. ja. Voor de mensen thuis. Nou, uh, hey, Wat zie je er leuk uit van deze kant of deze ja. kant? Ja. Ja. She went away. Eleven coffees, Ricky Lake on play. But late at night, when I'm feeling blue, I saw my SB. neus gaan ja hol in de head oh, ja, Grootste wat ik denk zou ze ook neushaarproblemen hebben dat ik wil het niet die weten die, en uh, ik ga er vanuit van niet prima precies dus uh, in de head en daarvoor Scuddy polity en Absolute. Ja. fijn dat jij even meeschrijft ik was het helemaal kwijt De man met die hele yeah, ling yeah, yeah. yeah. Dat is een heel leuk geweldig nummer vind ik we hadden toch laatst ook met muziek gemaakt die was ja. ook weer terug die hebben een uh, nieuwe studie die heet white beard uh, black uh, uh, beer Sorry, okay. <laughs> En die was echt niet best even tussen ons. Nee, dat was de, oh, oh. Dat echt ja. Green Guardside heeft uh, iets van 15 jaar op het platteland gelopen en uh, heeft alleen maar gedart. Die was oh. zo. Oh. Die Green Guardside zo... was het op een gegeven moment. <laughs> Dart side of the Moon. <laughs> <laughs> die, hij heeft uh, een paar pijltjes zijn teruggeketst in zijn hoofd. Er <laughs> ja. zijn ook wat gewonnen bijgevallen en zo. Maar die heeft uiteindelijk dan weer uh, het gedacht: van oké, okay, ik ga weer een plaat opnemen. En die, en die was zo slecht. Ja. Het is niet meer eh, wat het nee, was. Jammer. Jammer, ja. Ja, Verganig heel jammer. Toch jij is nog steeds in de studio. Ja. Het uh, ja, vindt het al een beetje gezellig worden, ontdooien. Ja, joh, ik vind het gezellig. Ontdooien. Nee, dus het gaat goed, hè. Want ze nee, nee, dus komt helemaal ja. los hier, hoor. Ja, ik bedoel, als je hier binnenkomt, dat, dat had ze net al eventjes vind, inderdaad, van ja, waar ben ik nou weer terecht gekomen? Maar het, uh... Nee, ik voel me beter. Ik ben toch uit de. Uh, uh, ja, ik heb toch gezelschap, een stukje warmte. Is fijn. Je, ja. Je bent een van ons, hè, nu? Ja, ik, ik hoor er helemaal bij. Het is echt. Uh, ja, ik weet niet of daar nou zo blij ben moet zijn, maar <laughs> voor nu? Nou. Ja, jawel, jawel. Dat voelt bij ons als, als bijzonder prettig aan. Ja, echt ja, waar nou. Ja, wat echt. fijn. Het leuke is ook dat we meteen een Duitse gesprekken. sms... Uh, ja, ja. Dan krijg ik meteen een, een Duitse smsje. Ja. Kun je even wat galmen? Uh... Oh. Goedenavond, lieve mensen uit Holland. Weer woonten, doen allen. Een goede Wochenende in Duitsland. Maar we hebben dat even ja. zitten kijken op spelfouten. Dat is niet echt een Duitse. ding. Nee, het is helemaal correct. Dat is een nep Vooral hoe jij het uitspreekt. Ja? Prachtig, ja. Oh. Hey, maar het leuke is, uh, los van vloeiend Duits... kun jij ook heel goed uh, dialecten... Is dat zo? Ja, je kan heel goed Limburgs. Limburgs? Ja. Is dat echt waar? Oh, hoor dat toch eens even, die omschakeling. Maar, maar Limburgs is niet mijn sterkste kant, hè? Oh, dat is. Want eigenlijk wat? kom ik uit Eindhoven. Oh ja, Eindhoven. En Eindhoven kan ook zo'n meter bier bestellen. Ik krijg de korting. God. Ik krijg de korting. Dat is toch knap dat je uit Duitsland komt en dan ook oh, dat je nog heel goed kunt. Vind ik knap. Zit je ja, in de, in de, als je lang genoeg woont, gaat <laughs> het vanzelf. Zit je alleen in de zuidelijke dialecten? Uh, Daar zit ik wel het lekkerst in. Maar uh, kijk, schat, voor jou uh, doe ik ook een beetje moeite. Weet je? Dan gaan we al uh, een feestje bouwen. Ja, dat begrijp ik. Nou, je wel, is, uh, wat is jouw dialect, uh, Gerard? Nee, Utrecht. Utrecht. Gladiol, dus halen verzold, is er wat. Naartegol, nummer 88. Ik vind kapot ook heel mooi op Utrecht. Kapot. Ja, prachtig. Ja, ja, ja. Kapot. Ja, nee. wat, wat kun je nog meer? Waar ben je heel goed in? Wat zijn je talenten? Die wij niet kennen. <laughs> ken je goed koken? Ik ken heel goed koken. Echt waar? Tenminste, ja, god, uh, mijn vriend vindt het lekker. Ja. <laughs> komt er komt nog verder niemand bij je eten. Niemand die uh, iets kan oh, zeggen. Nee, nee, ik ben altijd alleen. <laughs> Dat, Dat is echt weer genoeg. Vind Dat je vindt het lekker? Deken. Je staat met zo'n deeggelor in zijn nek. Oh, heerlijk, schat. Dan, uh, dan wist ik het ook wel, hoor. Nee, maar ja, nee, ik kan aardig koken. Vind ik leuk. Wat is je specialiteit? Ja, ik vind het eigenlijk leuk om steeds wat anders te maken. Dus ik maak... Veron naar mijn hart. Dus ik maak heel veel verschillende dingen. Maar ja, god. Uh, ik ben heel goed in salades. Dressings en zo, dat kan je echt aan mij overlaten. Als je een dressing nodig Want hebt, vertel dan. Ja, die... die, die, die, die uh, hoe noem je dat ook alweer? Tanya dressing. Sorry. Want nee, dressing is het natuurlijk maar gewoon een berggras. Dus ja. uh, de dressing ja. maakt een ja. salade, vind ik. Klopt. Toch? Ja. En daar ben jij dan heel erg goed in. Ben ik heel goed in, ja. Weet je dan ook wat je in een salade moet flikkeren? Want ik probeer het ook wel eens thuis. En dan, dan denk ik, nou, ja, gedroogde tomaatjes. En dan ja. nu de kooktips. Ja, maar ik, ik ben bang dat ik het ook wel eens kapot maak. Want soms kan mango heel lekker zijn in, uh, in een kan. salade. Maar dan moet kan je er niet, niet uh, mandarijnstukjes mee ingooien, bijvoorbeeld. Nou, waarom, waarom niet? Waarom, Oké, okay, dat was een verkeerd voorbeeld. Kan je nagaan hoe slechter ik Nou, ik ken iemand die dat laatst gedaan heeft. Ja. Nooit meer wat van gehoord. <laughs> nee, <laughs> nee, nee, dat, dat is een heel foute, kom je dan. reactie. Net als Tia Maria met bitter lemon of zo. Dat moet je ook niet op. Nee, hoe het of baileys, met, ja, dat was uh, het, baileys, ja. Maar, maar ik, kom, ik kom echt niet verder dan uh, na, uh, nee, bier na wijn, geven, nee. Dat is de enige wat nou, ik uh... ja, Nee, je hebt echt wel chemische reacties, dan kan je aan dood gaan. Ja, ja dat ja. wordt namelijk hard. Dat, gaat, dat, wordt een harde vloeistof, dat wordt geen vloeistof meer, dat wordt gewoon een baksteen. Dan heb je een uh, steen in je maag. Ja, ja, letterlijk. Dat weet ik nog uit mijn verleden. Ook nog? Ik ben nog? ook barvrouw geweest. Ben je ook barvrouw geweest? Jazeker. Het is toch bar en boos, mensen? Nee. Wat heb je eigenlijk niet gedaan? Nou, ja, god, ja, ook een heleboel dingen niet gedaan, hoor. Maar wel, een aantal dingen wel gedaan, ja. Wat zou je nog willen doen? Ja. Dan? Uh, hey, hey zo ineens, hè? Ik hey, heb hey, hey, je minder gehad? Cursus macrameeën? Oh, nee, trouwens nog nee, uh, maar, maar zing jij ook? Uh, nee, nou, ik... Nee, hey, nee, nee. Jawel. Laat nou maar gewoon nee zeggen. Nee, ik nee, nee. hoorde hier nee. een aarzeling. Nee. nee Jawel, nee, volgens ja, mij ik Nee, ik zing, ja, onder de douche. Met mijn kind. Zo. Ja, echt, jullie zingen samen? Wat, ja, wat, wat, wat zing je dan zoal? Ja. Altijd is kortjakjes ik... Midden in de week, maar zondags niet, et cetera. Als oh. jij dan eventjes op de drum ja, gaat segregeren. Gewoon nog een keer hetzelfde en dan op de drums. Daar gaan we dan. Ja, gaan ja, dan gaan een we. Beetje. Zingt, Zingt het maar mee? Ja, daar gaan we. Komt ie Vijf, zes, zeven, acht, kom. Ik maar zondags. gaat zij naar de blijft hij nou. Ja, dit wordt een hit. Ik voel het. Ik hoor alleen maar drums. Ja, sorry. En een heel ja, erg Ja, maar dat hoort met dat soort liedjes, ja. hè? Hey. Hey, dit was een beetje de, de death metal versie ja. zonder gitaar. Nee, dat is niet leuk voor de badkamer, hoor. Kun je wat zachter drummen misschien? Uh, ja, nog een keer? Ja, ja ik denk de, dat mijn zoontje deze versie uh, wel het oh. leukste vindt. We gaan het nog een keer proberen, Tanja. Hey, maar uh... ik wil wel dat je dan tweestemmig meezingt. Tweestemmig? Ja, probeer het gewoon. Ik ben wel een stemmige. Ja, we gaan het proberen. Komt-ie?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 Ik zeg dat wordt een hit. Ja, nou, opgenomen hè. Oh, gaan nou, dat hebben we opgenomen. Dat is niet mee hoor. Ja. Oh. So awesome, man. things. It's not about your makeup how you try to shape to So now you your heart out, you said me, your out. Not about to light down for your coat.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 Extra. Extra weekend 3 FM You stay with me That makes me scared tje Dat doe je toch wel heel, heel mooi. Mooi. Oh, yeah. Prachtig. Hé, hey, een sms! Ja, Tanja. Oh ja. ja. Um, dat liedje wat je net zo uh, prachtig te gehoor gebracht Ja. Wat je normaal gesproken met je, je. je liefstallige... Mm, kind. Uh, uh, kind, kind, dochter, zoon? Zoon. zoon. zoon, zoon. Zoon, onder de douche zingt. Onder um, de douche? <laughs> nee, dat zingen we. In de douche. Nou, hij houdt niet zo van douchen. Hij houdt meer van uh, in bad gaan. Okay, het goed. Sure. Uit, de detail. Maar goed, maar in de badkamer. Uh, ofwel, uh, waar dan ook in huis, ja. Daar kregen we een sms over binnen. Uh, ja. Weet je wel wat je zingt? Want? Nou, Kortjakje, zo staat hij hier in de sms te lezen... was een hoer die de hele week in haar minirokje achter het raam zat... alleen op zondag naar de kerk ging. Nou, wat verschrikkelijk. Ja, ik, ik schrik er ook van. Ja, de Kortjakje moest ook aan de kost komen natuurlijk. Dus uh, laten we dat ah, gewoon niet gelijk gaan veroordelen. het is toch gelegaliseerd, of niet? Met een broek voor zilverwerk. Nee, nee. Ja. ja, hè? Dan weet ik ook wel weer genoeg. Weet wat ze daarmee bedoelen. Ik weet waar, die klein, waar de kleingeld vandaan komt De Extra Weekend Reality Check. Hoe gewoon zijn ze gebleven? Kopen ze zelf hun melk? Of wordt dat gedaan door hun personal assistant? Oh, dat was wel een hele... Ja, ik, ik verwacht er ook uh, meer van. Uh... Ja, ik denk er komt een uh, ik verwacht er meer. varen binnen. Ja. Maar dat, uh, dat valt een beetje tegen. Maar uh, we zijn inderdaad wel aangekomen bij uh, de reality check. Uh, yes. van, ja. yeah. Waar je al uh, de hele avond al op te denken van wat, wat houdt wat het nou in? Wat in is het in vredesnaam? Nou, het is eigenlijk heel simpel: um, wat je net in die, die spectaculaire jingle hoorde, ja. het komt erop neer dat wij ons afvragen hoe gewoon zijn de sterren van Nederland eigenlijk gebleven. Precies. Doen ze nog zelf boodschappen of hebben ze geen flauw idee wat je voor een pak vla neerlegt. Mm -hmm. En dat gaan we testen. Dus we, we hebben iemand uit ons redactieteam... Uh, naar de supermarkt gestuurd. Ik kijk hem heel even aan. En, uh, nou, die hij, heeft, uh, zeiken. hij heeft al 50 uh, van, die, van die poppenkaspoppen bij elkaar gespaard. Ja, dat uh, doet hij wel goed, ja. Dus we hebben gewoon wel een aantal doorsnee uh, uh, artikelen hebben we, uh, ingeslagen. En we willen graag van jou weten, de prijs. En, uh, uh, je mag er een marge van 10% naast zitten, ook als het een aantrekkelijke dame is. staat hier boven ons Nieuwe spelregel. Oh, oh, ja. oh okay. ja. We hebben de neiging om aantrekkelijke dames een beetje voorspellen, Maar dat doen we dus niet. Uh, waarom, staan, nou, waarom staan Crazy Pianos dan op één? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja. Dat waren echt allerminst aantrekkelijke dames. En nilpin op twee. Dat waren hele lelijke dames. Ja. En A Deer met Boom Chicago op nope. als er ergens lelijke dames in zitten, <laughs> is het wel in nope. uh, die band. Er staat één dame in, dat is Annelieke Bouwers. En, en die staat er helemaal staat... niet in. Jawel, die oh, zat jou. samen met Crazy Pianos op één. Oh. En toen oh. was ik u niet, Gerard. Heb je die schandaal veel geholpen? Ja, nee, dat was Eddie's schuld. Is dus Annelieke uit onderweg naar morgen, toch? Ja. ja. En ja. dat was alleen Eddie. Eddie Zoe heeft dat heel erg... En dezelfde vrouw die ook meedeed aan de opname van onze eigen Macarena videoclip. Ja. Waar jij de hele avond uh, en dag achteraan zat te vissen. Uh, en we en gaan nu de reality check op, op, op, op, doen. Ja. En uh, het is dus... Ik de... oh, <laughs> dus was al in slaap gevallen. Oh, oh, het eerste artikel... <laughs> ja? Is amandel speculaasbrokken. Heb ik nog nooit gekocht. Gewoon van die, ja, dat zijn twee van die grote brokken, je moet ze zelf breken. Ik en amandel speculaasbrok. Ja. Pff. 265. Oeh. Durf het gewicht er anders bij, Gerard? Uh, sorry, het is twee keer 150 gram. Dus uh... die is niet zo heel... Uh... Wat? Uh, ja, ik had er gewoon een prijs genoemd. Wat zei je ook ook? Ja, 2,65? Dat, dat blijft je 2,65? Ja, weet ik. Ja. Nee, uh, de, bij Verenadi, het is 1,15. Goedkoop. Ja, moet ik ook eens kopen. Ja, dan, dan moet je, je proberen. Amandelspeculaarsbrokken. Dat is heerlijk. Echt, echt volkstammer zweren erbij. Ja. Oh. Vooral in deze donkere tijden van het jaar. Uh -huh. Nou, dat brengt je score op min 1. Dat is wat jammer. Nou, uh, ja. Maar misschien dat je Gaat meer geluk goed. hebt met een pot van 400 gram hazelnootpasta. Een Nutella of een ander merk? Wat jij nee, de eerste. <laughs> oh, jeetje. Uh, 1,75? Ja, nou, ja, ja hoor. Ja. 1,93. Nou, dat ze vind ik toch de... heel knap voor ja, dat is ja. binnen, de, binnen de marge. Echt geen idee, maar goed, het is uh, goed gegokt. Ja, hartstikke goed. Nou, Noem het 3. derde artikel, daar gaan we dan. Het gaat hier om 2 liter zonnebloemolie. Wat moet je met 2 liter zonnebloemolie, hoor? Ja, ik is gebruik dan dan nou, ik. olijfolie. Maar goed, 2 liter zonnebloemolie, um, 1,5 euro. Nah. hartstikke goed. Het Eén is uh, om precies te zijn 1,61. ja. Dus heel goed, je staat, je staat wel op, Hoe uh, gewoon kan je zijn? Op, op één punt staat ze, hè? Op één, ja, inderdaad. Ja. Uh, nummer vier, 10 keer 30 gram vissticks. 10 keer 30 gram? Ja, dat is ja gewoon zo'n pakje. Zo'n pak, pak pakje? van 10 vissticks, ja. vis oh, visstick wil ongeveer okay. 30 gram. Eén Zit er 10 er in? Er tien. Tien uh, ja, is 10. 10 vissticks. Ja, goed. Het is allemaal een beetje van hetzelfde. Volgens mij is dat ook 2,10 euro 10 of zo. Nee, ja. nee 1,35. Oh, nog goedkoper zijn? Ja, goedkoper. Jij oh, koopt ze ook hebben nog niet, hoor. Ik denk alleen maar van die huismerken erin staan in dit uh, ja. lijstje. Uh, nee, er is, er is, er is een A-merk-vistik, hoor. Hier een is uh, de kapitein met de baard zelf op, hoor. En nee. het nee. laatste artikeltje. Oh, het maar. gaat hier om, uh, is het een blik? Ja. Ja, ik ik ja, heb even een blik het op mijn niet producer. Je zit vaak in een zak. Nee, hè? Nee. Nee. mag ik voor u een, uh, mag ik een zak... kartonnen doos kippersoep? Ja, ja, nee. Het gaat hier <grijpsel> om uh, gewoon een stevige kippersoep van 330 milliliter. In zo'n blik. 1,20. 1,10. Nee. <hijen> <hijen> ah. De 1 euro. Ja! 91 cent. En maar die dingen kosten bijna maar hetzelfde toch? Dat ja, het is alles 1 euro nog wat kost daar. Het gaat eigenlijk best goed hoor met de Nederlandse economie. We zijn alleen gewoon, we zijn een beetje gewend aan het zeiken en het zagen. Dat en is dat het. Is ja, ik heb er niks over gezegd, toch? Heb je mij horen Nee, blijven? Nee, maar gewoon de, de, de algemene tendens oh. in de landen. Oké. Okay. Maar aan een, uh, een eindstand, uh, waar jullie Gerard zitten hier volgens mij... als ik de berekeningen uh, juist heb, op nou, twee punten, hè? He? Nee, op één. Op één, één punt. Ja. Oh, je nee. dus, uh, de oh. spekelaarsbrokken had ze goed, toen de hazelnoot pasta fout... toen de zonnebloemolie weer goed, fout. en de kippensoep weer goed. Maar ben dus, je dus, streng. Uh, één Ja, sorry. Eén punt. Heel maar streng. je staat wel op een gedeelde derde plek... samen met Abelladeer en Boom Chicago. Ja. De derde plek? Ja. Nou, dat is netjes hoor. Netjes. Ja, maar vind ik weer zo net niet. Nou, we hebben pas drie gasten gehad. Dus maar zijn nee, mensen nee. die op min 10 staan of zo? Uh, nee, je kijk. kunt maximaal min 5 halen, want dat hebben we nog en niet 5 binnen. 5 vragen, ja. Dat is nee, wel het slechtste ja. is uh, Yellow Pearl. Ja. Dat zijn leuke gasten en ze maken prachtige muziek. Maar ze een uh, boodschappen. Nee, zelden. Die hebben min 2. En die hebben ook nog geholpen, want uh, één van hen is best een lekker wijf. Een van yellow pearls is lekker ja, Het is een dat jij dat zo ervaart. Nee, maar is, uh, het is ja, min meer twee. Wat over voor jou dan over? Uh, de <laughs> Yo, het is vrijdagavond. Nee, ik denk ook oh, van uit. klaar. Wat ah, nee, een ijsje. Ja. Nou Mooie score. Het is uh, bijna negen uur. We gaan nog even hangen. Ja, uh... Nee, daar nou, nee. Hier, stop een rietje in die fles wijn en blijf gewoon even gezellig. Hè? Zometeen is er nou nog veel meer extra weekend. Nog meer, ja, het houdt me niet op. Met onder andere Operation DJ Sandstorm. En we ja. gaan ook het uh, ringtone spel nog spelen. En uh, Gerard gaat straks ook nog een dansje doen. Ja, oh, oh ja. Heb, je de, heb je al gezien wat ik ga doen? Nou, zeg. Ah, het wordt heel spannend. Ja? ja. Oh, mensen, blijven. erbij! De Nationale Entertainmentbond. de cadeaubon voor muziek, films en games, is vanaf nu verkrijgbaar. En daarom zijn uw oude DVD, CD of platenbonnen nu tijdelijk 10% meer waard. Ga naar de winkel en pak dat voordeel. Kijk voor meer informatie op wwwnationale